De politie van Rio de Janeiro zegt dat de controle is heroverd in Racinha... de grootste sloppenwijk van Brazilië. De favela was tientallen jaren domein van bendes... die vooral drugs leverden aan toeristen in wijken als Ipanema en Coca-Cabana. Na dagen van voorbereiding trokken vanochtend vroeg mariniers... en elite-eenheden van de politie de sloppenwijken binnen. De actie verliep volgens de politie zonder problemen. Er zijn nu politieposten ingericht voor toezicht op de veiligheid in Racinha. Afgelopen donderdag werd in de Sloppenwijk een van de meest gezochte criminelen van Rio de Janeiro gearresteerd. Brazilië is bezig de miljoenenstad veiliger te maken in verband met het wereldkampioenschap voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 2016. In Italië onderzoekt president Napolitano of er een overgangsregering kan worden gevormd onder leiding van oud-eurocommissaris Monti. Als eerst heeft hij vanochtend de voorzitters van het parlement ontvangen.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 ANWB ah, Verkeersinformatie vielen in beide richtingen op de A22 voor de Velsertunnel. Er zijn er werkzaamheden, maar er is ook een ongeluk gebeurd richting Velsen. Daar is de tunnel vlak voor de tunnelmond dicht bij Beverwijk. Verkeer kan via de af en de oprit met enige moeite nog langs. Ik ben Mayon Visser-Smit, ik ben 55 jaar, woon in Almere en ben een echte self-made woman. Ik heb mezelf altijd weten op te werken...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 Kijk op apotheek.nl of vraag het de apotheker. Langs de lijn met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Vier minuten over twee. We zijn het om zes uur. Geen live voetbal, wel live de Grand Prix Formule 1 van Abu Dhabi. Met sensatie, Ronald van Dam. Ja, Sebastian Vettel, die uh, vertrok van pole position voor de 14e keer in zijn carrière. Een evenhaling van het record van Nigel Mensel. Heeft te maken met een uh, lekker achterband. Vraag eens even waar hij die, die heeft opgelopen. Misschien over de curbstone heen. Hoe dan ook, aan de lijn nu Lewis Hamilton voor Jensen Button, Fernando Alonso en Mark Webber op de vierde positie. Maar inderdaad een, een hectische start en een keertje geen Vettel. Dat is ook best uh, leuk. Oké, van aan nog. Ik ga straks vragen hoe het met Schumacher gaat. Maar we gaan eerst uh, hockey. We hebben Amsterdam tegen SJ 7 vanmiddag bij de hockeymannen. Maar Gerard de Groot, dat is zo'n liefhebber, die gaat ook naar Amsterdam-Laren bij de vrouwen, Gerard. Ja, het is een heel dagje wagen <laughs> het stadion uh, vandaag, Tom. Het is Amsterdam tegen Laren. 0-2 is de stand. Laren, de koploper, staat dus gewoon voor. Dat was al met de rust zo. Julia Muller en Sophie Staartjes. Zij scoorden voor de 0-2 ruststand. En alleen een doelpunt van Amsterdam kan de laatste 5,5 minuut... die we nu nog te spelen hebben, een beetje aardig maken. Want Laren hockeyt eigenlijk niet meer op dit moment. Amsterdam krijgt wel een paar kleine kansjes. Maar verzuimt om Joyce Sonbroek, de kiepster van Laren, te passeren. Het is dus 0-2 in het voordeel van de koploper in het voordeel van Laren. Verder vanmiddag judo. Nederlands kampioenschap bij de mannen en vrouwen in Rotterdam. We hebben Nederlands-Slovenië. Vriendschappelijk volleybal is dat bij de mannen. En we hebben ook de tennisfinale in Parijs. De ATP Masters tussen Federer en Tsonga. En verder zijn we nog bij het handbal. Europees handbal. Bayer Leverkusen. Een beetje over de grens tegen VOC Richard de Normaal gaat dat allemaal voor ons volgen. En natuurlijk de voorbereiding van Oranje. Ook al is het vriendschappelijk, maar dat woord kun je niet noemen... want we spelen tegen Duitsland dinsdag. Eentje jaar achter, een dikke hit voor Los Lobos. La bamba. Dan gaan we weer eens even naar de autosport, Ronald van Dam. Want er waren wat problemen rond de grote man. Hoe is het nu? Nou, uh, hij staat in de pits en uh, het ziet er niet goed uit. Waarschijnlijk ook een beschadiging van uh, de achterwielophanging aan de rechterachterkant van de auto. En het, ja, in de herhaling was het ook moeilijk te zien. Waarschijnlijk is hij over die randstenen, die curbstones heen gegaan. Misschien zat het lekker al voor de race, maar dan hadden ze hem wel binnen laten komen als ze dat wisten. Hoe dan ook, hij gleed bij het insturen van Bocht 2 meteen van de baan af. En uh, ja, dat was hem dit seizoen nog niet overkomen. 17 races gereden, 17 keer in de punten, 16 keer op het podium, 11 overwinningen. En uh, hij was op weg naar een evenharing van het record van Michael Schumacher. Hè? 11 overwinningen al voor, voor Bastiaan Vettel dit seizoen. En Schumacher had er ooit 13 in één seizoen. Maar dat kan hij dus wel gaan vergeten. En uh, ja, dat maakt de weg vrij voor de concurrentie. Lewis Hamilton voorop met Alonso nu op de tweede plaats. Jan Jensen, Button, dan Weber en dan Massa, Rosberg. En op de zevende plaats, daar is hij, Michael Schumacher. Maar wel, tot, moet ik even bij de man die dit seizoen al 42 plaatsen heeft... goed gemaakt in opzichte van zijn startpositie. En hij is op dit moment ook 42 jaar oud. Dus uh, je kan zeggen wat je ervan wil. Hij probeert het in elk geval wel elke race maar om uh, je, je te je bedoelt eigenlijk als je slecht traint kun je altijd nog wat plaatsen winnen. Je, moet het, uh, <laughs> je mag het vertalen zoals je wilt. Uh, geen enkel <laughs> probleem. Maar goed, Vettel in de problemen. En dat op een circuit waar hij vorig jaar toch uh, zijn wereldtitel binnen hengelde. Toen uh, Alonso zo op, op uh, Mark Webber zat te letten. En gelijkertijd met de Australië naar binnen ging. En uiteindelijk zeg maar Vettel vandoor ging met de wereldtitel... Die jongste wereldkampioen ooit. Maar vandaag heeft hij geen kans meer op de overwinning. Die strijd gaat tussen ja, de McLaren-coureurs Alonso en Webber. We gaan weer eens even hockey. Amsterdam tegen Laren de Vrouw. De slotfase van die wedstrijd. Het stond 0-2, Gerard. En het staat ommiddels 0-3. Dus de wedstrijd is uh, helemaal gespeeld. De strafcorner voor Laren de Vierde in de wedstrijd werd... Uh via een tip-in door Julia Müller. Haar tweede doelpunt van deze wedstrijd uh, verzilverd. 0-3 is de stand. Amsterdam uh, is nog wel aan het aanvallen natuurlijk. Maar de laatste 27 seconden, als dat tenminste synchroon loopt... met de klok van de scheidsrechters, die staan hier op het bord. En uh, het publiek van Laren, dat hier toch in grote getalen... naar het Wageningen Stadion is gekomen... is natuurlijk heel blij met deze overwinning van Laren. De koploper heeft de aanslag, althans de ja, aanslag, noem het geen aanslag... van Amsterdam, de nummer drie in de ranglijst... Uh, die uh, vijf punten voor dit duel achterstond. En nu op acht punten komt van Laren. Omdat uh, Amsterdam hier gewoon gaat verliezen. Het is afgelopen, het is gebeurd. Amsterdam verliest kansloos moet ik zeggen, van Laren. Dat vooral in de eerste helft uitstekend hockey liet zien. Maar in de tweede helft vergatten we blijven hockeyen. Toen deed iedereen maar wat. En iedereen ging eigen kansjes creëren en eigen verzi oplossingen verzinnen voor uh, mogelijkheden. Er was geen combinaties meer. Maar dat was vorige week tegen de bos hetzelfde geval. Laren was toen ook in de eerste helft sterker dan Den Bosch. En moest uiteindelijk Den Bos op 2-2 laten komen, omdat het in de tweede helft eh, niet bleef hockeyen. En met Den Bos noem ik dan natuurlijk die andere grote ploeg. Eh, die ook op dit moment eh, in, de, in de voorsprong staat in haar wedstrijd. En Laren en Den Bos maken gewoon de dienst uit bij het vrouwenhockey op dit moment. En dat is dit jaar niet voor het eerst. Dat is de afgelopen twee jaar al zo geweest. We gaan dus eventjes naar de volgende sport. En dat is volleybal. We kijken natuurlijk allemaal wel een beetje naar dat olympisch kwalificatie, naar de vrouwenfinale. Maar die is pas vanavond En de Nederlandse mannen spelen tegen Slovenië dit weekend, Frank Wielaar. Ja, die spelen eigenlijk uh, in de voorbereiding op hetzelfde toernooi als waar de vrouwen op dit moment zijn. Op dezelfde plek ook, Kroatië, dat is het uh, doel. Daar moet uiteindelijk uh, gewonnen worden om ook naar het echte Olympisch kwalificatie toernooi te mogen. En dat moet je dan ook weer winnen. En dan ben je een keer bij de Olympische Spelen, mocht het zover komen. In de aanloop daarnaartoe dus deze week drie keer een oefenwedstrijd tegen Slovenië. De eerste was gisteravond, de eerste set was uh, ruim voor Nederland... En daarna werd het ineens heel erg spannend. En gingen de volgende drie sets naar uh, Slovenië. En Nederland, dus de eerste oefenwedstrijd tegen Slovenië. Gisteravond in Amsterdam verloren. Vandaag uh, editie nummer 2 in Wijchen. En we zitten uh, driftig in de eerste set. Zo'n beetje halverwege. 12-7. Is het op dit moment voor Nederland dat uh, voldoende service druk weet te ontwikkelen. Tegen de Slovenen in de openingsfase van, uh, die, uh, van deze wedstrijd. En ook een aantal keren het blok op de goede plek heeft staan. Maar als ik zo net de time-out van de Slovenen zag, we de coach vrolijk glimlachend aan zijn spelers aan het uitleggen wat ze eigenlijk misschien wel beter zouden moeten doen. Heb ik de indruk dat de Slovenen nog een beetje op gang zouden moeten komen. En dat dus ongeveer hetzelfde scenario is als uh, gisteren in Amsterdam. De Nederlanders met uh, alle grote namen er weer bij. Robert Horstink is er weer bij. Wietse Koistra doet weer mee. En zo kunnen jullie er nog wel een aantal uh, noemen. Uh, Niels Klapwijk is er weer bij. Allemaal jongens die ten opzichte van afgelopen zomer toen de Jonkies het moesten doen in de European League... En nu als het grote werk er weer aankomt, dan komen de ervaren jongens er weer bij. En niet in het minste dan natuurlijk Dick Kooi, die er vandaag uh, ook bij is, maar geblesseerd. En hij vervangt ook een geblesseerde speler. Maar uh, hij nam afgelopen zomer afscheid van het Nederlands team. Althans, zo leek het, omdat hij het niet goed genoeg vond. Hij in, het pre, uh, in de aanloop naar het pre-OKT, zoals het dan zo mooi heet, is hij er wel weer bij. En dan gaat er in Kroatië ook zeker bij zijn. De eerste set dus halverwege de voorsprong voor Nederland tegen Slovenië. Op het NK judo in Rotterdam is Guillaume Elmond inmiddels doorgedrongen tot de finale. Als ze deze ook weten winnen, betekent dat zijn elfde nationale titel op een rij. Een record, want Dennis van der Geest kwam tijdens zijn carrière niet verder dan tien. Broertje Dex Elmond, die uh, dit weekend niet in actie komt... vanwege de belangrijke Grand Prix volgende week in Amsterdam... Uh, die daar op de agenda staat, is natuurlijk wel deze week in Rotterdam... om sowieso zijn broer na dat record te schreeuwen. Dex Elmond, hij is lekker op, koer-, op koersen... Ja, het ja, gaat, uh, gaat lekker volgens mij. Is het gek om hier te zitten terwijl je zelf niet in actie komt? Uh, nou, ik had gisteren wel het gevoel uh, van ja, weet je, iedereen uh, die ging de NK doen en zo. En, en ik was voor het eerst jaar dat ik gewoon zelf niet meedeed, terwijl ik eigenlijk zeg maar, wel kon en niet gebaseerd was. Dus dat was wel, wel een beetje raar. Ja, maar frustreert je dat ook? Zit je dan ook een beetje uh, ja, ongemakkelijk? Uh, nou, ik heb me de dag wel gewoon bezig gehouden met andere dingen, dus zoveel dacht ik er niet aan. Maar ja, het is natuurlijk wel ja, iets waar je eigenlijk al jarenlang deel uh, aan neemt. En dan opeens dan is, het, is het er niet meer. Dus het is wel een beetje vreemd, ja. Even weer over je broer. Ja, het kan een belangrijke dag voor hem worden. Uh, nog één partij te gaan. Die zal die moeten winnen. Hoe is dat voor jou? We weten allemaal dat jullie een hele, heel erg close zijn met elkaar. En dat jullie een hele nauwe band hebben. Hoe is dat voor jou? Hoe bleef jij zo'n dag? Um, ja, niet leuk. Ik, liever ben ik gewoon zelf aan de slag. Uh, je zit aan de kant en je kijkt naar je broer en je hebt het niet in de, in de hand zelf. Dus het, ja, het is eigenlijk zenuisloopend of zo'n zo dag. Ja, wat maar geluk... voor... ja. maar gelukkig gaat het goed en wint de partij best wel uh, dik en snel. Dus uh, dat kan ik wel handelen. En kan je ook iets voor hem betekenen, zo tussen de partijen doen? Um, nou ja, gewoon misschien een beetje ontspanning, een beetje lol maken af en toe. En dan op, op, op bepaalde momenten weer scherp zetten. Een beetje tegenstanders een klein beetje doornemen. Warming-up hier een beetje gedaan. Ja, gewoon een beetje bijstaan. Niet dat ik echt een heel grote rol heb, hoor. Nee, nee, nee, Maar zie jij en merk jij aan hem hoe hij zich voelt? Of hij lekker in zijn vel zit? Nou, ik zie dat hij vandaag wel gewoon scherp is. Hij wil het wel heel ja, graag winnen. Hij wil de record ook gewoon. En ik denk dat hij gewoon voor de, voor gaat. Ik heb hem wel eens op één kaas gezien. En dan was het wat minder. was hij een beetje slow. Maar nu staat hij er gewoon fris en fruitig bij. Ja, de tweede partij ja, was eigenlijk uh, snel bekeken. Het was uh, kat in bakkie. eerste partij heeft hij vooral heel slim uitgegeven. Ja, hij maakte dus een wasari in de, in, de in de eerste aanval zo wat eigenlijk wel een punt was. Maar ja, het is ook een jongen van onze club, dus daar traint hij dagelijks mee. En ja, dan is het toch wel gewoon een beetje altijd een wat andere wedstrijd. Dus ja, nog gewoon uit Judo. Je wil natuurlijk op zeker spelen en gewoon die titel, daar gaat het om. Finale tegen Henry Schoeman, hè? Ja. ja. ja. Nou ja wat zou jouw advies zijn? Ja, nou, Schoenman is een fysieke Judoka. Uh, heeft in je nek vast en uh, ja, probeert over te nemen. Een beetje, ja, een beetje niet echt uh, mijn Jiro-stijl of zo. Maar ik denk dat Gio gewoon goed van boven bezig is en zich uh, ja, zijn opdracht houdt dat hij dat gewoon wil wint. Jij ziet het wel goed komen. Ja, natuurlijk. Guillaume is natuurlijk van een aparte klasse dan die andere Judoka's. Dus, uh, het gaat hem wel lukken, denk ik. Hoe spreek jou zelf? Ja, wel goed. Uh, ja, ik zit nu vol in de voorbereiding voor volgende week zaterdag. Dus daar ben ik allemaal met mijn hoofd mee me bezig. Uh, ik maak maandag uh, training, woensdag mijn laatste. En, uh, ja, ik voel me redelijk fit. Ik ben natuurlijk niet zo topfit als voor het WK. Want je kan niet pieken op, uh, op weet je. Hier zit eigenlijk geen piek op. Maar ja, omdat het in Amsterdam is, in Nederland, wil je het gewoon winnen. Guillaume heeft nogal wat last van de pijntjes hier en daar. Uh, hoe zit dat met jou? Ja, ik heb wat last van mijn rug. Maar het uh, gaat op zich wel... En ik denk op zo'n wedstrijddag heb ik daar weinig last van. Dus uh, dat valt dan op zich ook wel mee. Uh... Belangrijk weekendje volgende week. Belangrijk in de zin van... Uh... punten? Nee, van punten niet. Want ik sta echt gewoon dik, dik in de punten. Ik, het is gewoon dat ik... Uh, in Amsterdam ben en uh, er zijn veel mensen die komen kijken, denk ik. En uh, ja, dat is het gewoon meer. Het gaat me niet echt om de punten. Denk. Jij bent meer bezig met de ambiance, het, het thuis Giro, uh, Groot, goed bezet, toernooi? Ja, ik denk het wel. Het is goed bezet. Uh, ik hoop dat ze het weet je, mooi indelen. Uh, ik wil een mooi, goed Giro laten zien. En gewoon als adviesje voor de Giro van Nederland, uh, denk ik dat ik dat wel belangrijker vind dan de punten. Dankjewel. Okay. Dex Elmond, hij komt dus niet in actie in Rotterdam. Hij sprak met Matthijs Westraat zijn broer Guillaume Wel staat inmiddels in de finale. Theo Plazaar. Met nog anderhalve minuut te gaan uh, wordt het nog een lastige opgave voor Elmond. Want er is nog niet uh, gescoord. Een wedstrijd die vijf minuten zuiver judo-tijd kelt kent. Heeft nog geen punten laten zien aan beide kanten. Wel een uh, waarschuwing die door scheidsrechter Spijkers werd uitgedeeld aan Guillaume voor vermeende passiviteit. Maar dat was onterecht. Dat leek een geval van bescherming te zijn. Maar de... Hoekscheidsrechters greep in en dat werd weggewoven... zodat we met één minuut zuivere judotijd nog uh, geen scores uh, hebben in deze wedstrijd... waarin Guillaume Elmond dus uh, het elfde kampioenschap op rij zou kunnen gaan binnenhalen... en daarmee absoluut de recordhouder wordt in uh, Nederland. Hij passeert dan zijn clubgenoot Dennis van der Geest. En verder achter hem zit uh, bijvoorbeeld nog Mark Huizinga en Ben Sonnemans met zes titels. Maar dit record zal dan vermoedelijk nooit meer worden ingehaald. Bij de vrouwen trouwens is het uh, nog beter, staat het uh, op naam van Claudie. Ja, zwie is met... 12 titels. Nu wel de straf. De waarschuwing uitgedeeld aan Henry Schoeman, de man die het Guillaume Elmond behoorlijk lastig maakt in deze wedstrijd. Gele kaart, nog geen scorers. Schoeman, heel lang, heel vaak ernstig geblesseerd geweest aan zijn knie. Afkomstig uit de klasse tot 73 kilo, die nu een gewicht zwaarder doodt. En in de slotfase van zijn carrière, want hij is 28, nog een paar leuke dingen probeert te doen. Bijvoorbeeld ook volgende week op dat Grand Prix toernooi. En we zullen zien of hem dat gaat lukken, maar voorlopig is hij degene die het feestje van Guillaume Elmond zou kunnen verstoren. 33 seconden nog en nog steeds geen scorers in deze wedstrijd die als het tegelijk blijft in een golden score situatie beslist gaat worden. Guillaume Elmond in het wit en, en schoeman in het blauw. Elmond probeert met de pakking, probeert de Heupworp in te zetten, maar het is Schoeman die goed countert en deze aanval eenvoudig oppakt. Terwijl we nu met negen seconden te gaan in een grondgevecht terechtkomen. Maar ook buiten de mat bezeild, verzeild raken, zodat uh, hij zegt de Spijkers maté geeft. En coach Maarten Arends, de bondscoach, de, ook de privécoach van uh, Elmond, nog de laatste aanwijzingen toeschreeuwt. En Schoeman, gecoacht door Mirjam het Hul... Die uh, ziet dat deze wedstrijd nu op dit moment onbeslist eindigt. En we toch inderdaad de situatie gaan krijgen met de golden score. Waarin uh, die gele kaart van Schoeman meegaat. En een volgende gele kaart, dat zou dan een score zijn in het voordeel van Elmond. En dan zou hij op een hele goedkope manier dit kampioenschap binnenhalen. Maar hij wil natuurlijk op een mooie manier winnen. Hij wil altijd mooi winnen met mooie punten. Maar vooralsnog in deze wedstrijd, in deze finale, lukt het nog niet. We gaan het zo zien. De goalscore gaat elk moment beginnen.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 stay man ...nummer 1, het is in Engeland, Ed Sheeran, VA-team... ...heeft niks te maken met B.A., Hannibal, Rock, nee. Face... Een ...heel ander muziekje <laughs> was dat. Uh. Theo Plachard, uh, uh, hou ons niet langer in spanning. De golden score is het record of is het record er niet? Het record is een reis op weg naar het podium. Na één minuut in die golden score was het even een tempoversnelling... ...van de zeer geroutineerde Elmond en uh, met een armworp uh, wierp hij... Zijn tegenstander Schoeman naar de mat voor Yuko En het was meteen einde wedstrijd. En dat betekent dat het record binnengehaald is door Elmond. Ik heb respect voor deze man. Want ziek, zwak of misselijk. De afgelopen tien jaar was hij er altijd. Waar zijn collega Poppers het vaak lieten afweten. En hij heeft nu dat record binnengehaald. En hij heeft ook aangekondigd volgend jaar wellicht terug te komen. Maar dan in een zwaardere klasse van tot 81 kilo. Het is iedere keer voor hem weer een klus om af te vallen. Om op het juiste gewicht te komen. Maar dit heeft hij gerealiseerd. Een uniek record in de geschiedenis van het Nederlandse judo. Het zal denk ik niet meer verbroken worden. Elf titels op rij in de klasse tot 81 kilo in dit geval. Voor Guillaume Elmond. Een hoeveelwedstrijd voor een pre-Olympisch kwalificaties Het is een mondvol. Is de eerste set al voorbij? Frank Willard? Ja, net eigenlijk. Horstings slaat zojuist het laatste punt binnen... vanaf de buitenkant, de linkerbuitenkant, voor Oranje. En eigenlijk net als gisteren gaat Oranje voortvarend van start tegen Slovenië. <lacht> Slovenen die duidelijk nog even wakker moeten worden van, vanmiddag in Wiegen. En met 25-16 de eerste set dus naar het Nederlands team. Dat lekker begint in een sfeervolle hal in Wiegen. Waar de mensen absoluut zin in hebben in een, in ieder geval een leuke volleybalmiddag. Maar je kan ook aan alles zien dat het wel een echte oefenwedstrijd betreft. Zeker bij de Slovenen. Die alles in de openingsfase van deze wedstrijd nogal losjes hebben aangepakt. En eigenlijk geldt hetzelfde voor Nederland. Maar die hebben wel uh, de services hard genoeg. Binnengeslagen om het de Slovenen moeilijk te maken. Een paar goede driemansblokken, goede tweemansblokken gemaakt. En daarmee het verschil halverwege de set goed neergezet. En dat keurig netjes uitgebouwd naar het einde van de eerste set. Oranje wint dus set nummer 1 van Slovenië. In het tweede deel van een driedelige oefensessie tegen de Slovenen. De eerste wedstrijd werd dus gisteren verloren met 3-1. Toen ging de eerste set naar Nederland. Hetzelfde gebeurt vandaag tegen Slovenië. De eerste set met 25-16 naar Nederland. Grand Prix, Formule 1, Abu Dhabi. Het is even wennen met Vettel, niet meer in de baan. Ronald van Dam, wie over oh wie nemen het heft in handen? Nou, dat zijn op dit moment uh, Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Ja, je zei het terecht, het is even wennen. Want uh, de laatste keer dat Vettel uitviel was in Korea vorig jaar. Daarna 19 races op rij... In de punten gereden. Het was de tweede keer dat er een Red Bull uitvalt dit seizoen. De andere was Mark Webber in Monza. Dus zo vaak gebeurde niet. En Vettel was toch de man die ook de eerste twee edities van deze Grand Prix nog niet zo lang op de kalenderstaat heeft gewonnen. Maar hij zit nu in de garage. Ik krijg even bezoek van Bernie Ecclestone, de Formule 1 baas, die hem bemoedigend een schouderklopje gaf. Zo van ja, jongen, dat hoort er ook bij. En hij is natuurlijk al gewoon wereldkampioen. En dat record van Michael Schumacher, dat moet we maar even wachten voor later. We gaan nog wel wat vaker van deze Duitse gooien horen. Hamilton dus aan de leiding. Op een, ja, het is toch wel een, een raar circuit. In die zin, uh, het ziet er fantastisch uit hoor. Er is heel veel geld uh, tegenaan gegooid om hier een, een baan te bouwen... in een van de zeven Verenigde Arabische Emiraten. Maar... Inhalen is de verdomd lastig. En zoals Nico Hulkenberg, voormalig Formule 1 coureur, ook al zei: Dit is eigenlijk gewoon ja, een, een, een saai circuit. Een flutse circuit. Er is weinig aan. En met die DRS-zones, dat zijn de zones waarbij ze die beweegbare achtervleugel mogen gebruiken om een, een coureur ervoor in te halen. Zien we nog wel wat inhaalmanoeuvres. Maar het is vooralsnog toch gewoon een, al twintig ronden lang zo'n beetje een optocht aangevoerd door Lewis Hamilton. Ja, die ziet zijn kans schoon. Lag de laatste race behoorlijk onder vuur met zijn controverses. Uh, die had met Felipe Massa. Maar hij leidt nu de race met 2,5 seconden voor Fernando Alonso, die net wel de hadden... ...snelste ronde neerzetten, dus die blijft in de buurt van de McLaren-Coureur. Button op de derde plaats, Hij heeft de aanval van Webber enigszins afgeslagen. Dan Massa, dan Rosberg, dan Michael Schumacher. En Sutil op dit moment op de achtste plaats voor het team van Force India. Maar we moeten dus nog van de 55 rondjes zeker nog 40 rijden. Dus het is nog niet gedaan, het is een technische sport. Kan nog veel gebeuren. Laatst, de laatste Clearwater Revival, is een spookrijder. Rijdt u op de A6 van Muidenberg naar Almere, dan komt u een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder op lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal het traject. Rijdt u op de A6 van Muidenberg naar Almere, dan komt u een spookrijder tegemoet. Is het de toren waren nog maar net geboren toen of moest het nog worden? Nee, 1969, Credence Clearwater Revival, down on the corner. Radio 1, het NOS Journaal. Half drie, hier is Mark Visser. Vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs is een 47-jarige tbser aangehouden... die sinds 18 juni op de vlucht was. De man was er tijdens een begeleid verlof in Maastricht vandoor gegaan. Hij zat daar in een tbs-kliniek, de Royse Wissel. In het programma Opsporing Verzocht is later nog een oproep gedaan om naar hem uit te kijken. De man werd aangehouden toen hij probeerde Frankrijk te verlaten. en zal binnenkort aan de Nederlandse justitie worden overgedragen. De politie van Rio de Janeiro zegt dat de controle is heroverd in Racina, de grootste sloppenwijk van Brazilië. De favela was tientallen jaren domein van bendes die vooral drugs leveren aan toeristen in wijken als Ipanima en Copacabana.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 ABB ah, Verkeersinformatie. Nog geen nieuws over de spookrijder op de A6 tussen Muidenberg en Almere. Maar wel een file op de A22 in beide richtingen voor de Velseltunnel 2 kilometer. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Er is ook een ongeluk gebeurd en daarbij is olie op de weg terechtgekomen. Vanuit Beverwijk is de weg voorlopig dicht bij Beverwijk. En dat gaat nog maar een paar uur duren. Sportradio NOS op 1. NOS Radio Zometeen gaan we live getuigen zijn van de mannenhockeywedstrijd tussen Amsterdam en SCRC. Inmiddels is afgelopen de vrouwenhockeywedstrijd tussen Amsterdam en Laren. Die woorden zojuist juist van Geert de Grote de Daag 0-3 werd. Wat is er allemaal nog meer gebeurd op hockeygebied bij de vrouwen, Geert? Ja, ik geef je allereerst even de uitslagen. Amsterdam-Laren, je zei het al 0-3 na 0-2 ruststand. Pinoké, SCRC 1-2. HDM, Oranje-Zwart 1-2. Klein Zwitserland, Kampong 3-5. Den Bosch, Rotterdam 3-0. En Hurley, Mop werd ook 3-0. Ja, Richard, kom je op bezoek in het Wagenstadion. Je weet dat Amsterdam eigenlijk de laatste kans is om aan te haken bij de top 2. In die hoofdklasse bij Laren, de koploper en den Bosch. En dan heb je toch eigenlijk een makkelijke wedstrijd. Nou, in ieder geval geen makkelijke wedstrijd, laten we dat vooraf zeggen. Ik denk dat het vandaag een zwaar bevochte wedstrijd is geweest. Het enige is, we zijn op de juiste momenten heel efficiënt geweest. En dat is ook een stukje kracht van de, van de groep. Iedereen blijft alert, iedereen werkt er hard voor. En dan mag je rommelig spelen en dan, uh, ja, dan win je toch met 3-0. Dus ja, ja dan win je met 3-0, uh, Richard de Snaaier. Maar ik, uh, ik kreeg toch het idee dat jullie in de tweede helft vergaten te hockeyen. De eerste helft, daar ging het eigenlijk om. De eerste helft was heel belangrijk. Uh, je speelt inderdaad, wat je al zegt, in het Waagner Stadion tegen een Amsterdam. Je hebt vorige week De Bos gehad. dus het zijn twee topploegen die je in twee weken tijd hebt. Dus de energie wat dat betreft naar deze wedstrijd was wat anders dan we dat naar De Bos hebben gehad. Dus de eerste helft was heel belangrijk om in ieder geval uh, ervoor te zorgen dat je toe kan slaan. En dat hebben we uiteindelijk gedaan. Maar, maar hoe komt het dan dat je dat in de tweede helft vergeet hockeyen? Nou, we vergeten niet te hockeyen, laat zo zeggen. Alleen, uh, uh, je kan uh, door blijven creëren. Hè? Dat, is natuurlijk, dat zit natuurlijk in de ploeg, maar je kan ook heel zakelijk blijven. We hebben de nadruk op een stuk zakelijkheid gelegd, maar wel vanuit je eigen kracht blijven spelen. Uh, en dat werd heel rommelig. En, uh, wat dat betreft was de connectie de tweede helft niet, maar het harde werken wel. En dan had je Kim Lammers, de topscorer, met 24 doelpunten in de hoofdklasse, uit uh, nu 11 wedstrijden. Die had je niet eens nodig vandaag. Nou, Kim hebben we altijd nodig. Kim hebben we serieus altijd nodig. Als je ziet wat zij allemaal voor het team doet... ook qua werklust en qua, qua kennis in het spel... en haar aanwezigheid in het veld, dat is natuurlijk... Uh, ja, daar straalt iedereen van dat zij op het veld staat. Dus ze is, is belangrijk, hè? Zij ja. is ontzettend belangrijk, ontzettend belangrijk. Nou sta je aan de, aan de kop. Uh, Amsterdam gehad, Den Bosch gehad. Uh, misschien nog straks een topwedstrijdje tegen SCSC. Dat is zo'n beetje dat, de top 4 hier in de hoofdklasse... De lol is er misschien wel een beetje af. Je moet die meiden wel, wel scherp blijven houden in al die andere wedstrijden ook. Ja, maar dat komt, de, de scherpte komt wel goed. Dat, dat, dat ben ik, want iedereen die zit natuurlijk in een bepaald traject. Er zijn een aantal jonkies die willen hogerop, die willen blijven leren. Er zijn een paar eh, eh, zeg maar net niet-international- of jonge jongerijnspelers. Die willen natuurlijk weer eventueel aanhaken of... Of die willen weer een stap hoger zetten. De internationals die hebben het traject Londen. Dus aan scherpte ligt het zeker niet. Ook de hongerigheid en de frisheid in de groep die blijft uh, bestaan. En elke wedstrijd voor ons is belangrijk om een stap te maken. Dus dat uh, komt. En een beetje bluff uh, heb je ook. Hè? Want je zegt uh, deze week in, uh, in, hockey, in de hockeykrant... Uh, wij zijn de best hockeyende ploeg in de hoofdklasse. Ja, dat was de eerste helft te zien, tweede helft niet. Dat zeg ik natuurlijk ook weer eerlijk. Maar ja, je staat één en terecht ook. En ik moet ook zeggen dat het hockey wat wij spelen op dit moment, de vrijheid die, en de frisheid die in de ploeg zit. Daar zijn, er zijn zoveel mensen die komen nu naar Laren kijken omdat het zo goed en dynamisch speelt. En dat is mooi, dat is typisch, typisch Nederlands. En er kwamen er veel mee vandaag ook? Er waren vandaag heel veel van Laren aanwezig. En, en dat, dat is de oorzaak van mooi spel, waardoor je ook extra support krijgt. En dat helpt je mee, dus wat dat betreft zetten we wel een trend in Nederland neer. En een ranglijst die natuurlijk mooi is, daar komt het publiek ook op af. Kijk maar even, Laren 11 gespeeld, 31 punten bovenaan. Den Bos, 29 punten. Amsterdam staat daar alweer uh, ja, 6 punten achter, achter Den Bosch dan met 23 punten. SJC heeft er ook 23, allemaal uit 11 wedstrijden. En dan is het gat tussen de nummer 4 en de nummer 5 liefst 7 punten. En die nummer 5 is Hurley, 16 punten dus. Onderaan is het Rotterdam met 10 punten uit 11, HDM met 6 uit 11. En klein zwitserland nog niet 1 punt gehaald, 0 punten uit... Elf wedstrijden. Trieste zaak daar in Den Haag. Comme le ciel n'avait pas fier à Et que je ne Mandé à la Lune was dat. Prachtig nummer. Nee, uh, wat gaan we doen eigenlijk? We gaan even van Guren. We gaan eens even kijken hoe het is in die tweede set bij de volleyballers. Nederland-Slovenië. Het gaat uh, langzaam weer de goede kant op voor het uh, Nederlands team. In het begin van de tweede set kon uh, de Slovenen goed bijblijven. De eerste set ging naar Nederland. Behoorlijk overtuigend met 25-16. En in de tweede set duurde het even voor het Nederland een klein gaatje kon slaan. En eigenlijk is het nog steeds niet helemaal lekker gelukt. 14-12 wordt ze binnengeslagen door de Slovenen. Die dus nog altijd kort aan het elastiekje hangen bij de Nederlanders waar het doorwissel is begonnen. Zo is de tweede spelverdeler Abdelaziz binnen het veld gekomen voor Yannick van Harskamp. En uh, ja, dat hoort nou eenmaal bij een oefenwedstrijd. Je staat niet voor niks te oefenen tegen een ploeg die ongeveer van hetzelfde kaliber is. Ook Slovenië Tenslotte gaat straks naar het pre-OKT. Vanaf uh, 22 november spelen in Kroatië. De tegenstanders van Nederland daar Portugal en Kroatië. Je moet net als de Nederlandse dames daar eerste worden in de pool. Om dan in de finale uh, te komen te staan. En die ook nog winnen om uiteindelijk aan het echte Olympische kwalificaties te, nooit te mogen deelnemen. En daarvoor heeft Nederland dus uh, de oude hap zou je kunnen zeggen. Voor zover daarvan sprake is binnen dit uh, Nederlands team. Maar de ervaren jongens weer van uh, stal gehaald door uh, bondscoach Edwin Benne. En uh, die moeten in deze twee weken aanloop naar dat uh, pre-OKT laten zien dat ze daar klaar voor zijn. Om uh, serieuze gooi te doen naar dat enige overgebleven uh, Olympische ticket. En de vraag is natuurlijk of dat gaat lukken. Maar die ervaren jongens hebben massaal bij monden eh, onder andere van Horstink geroepen... wij geloven erin, anders waren we hier niet om dit daadwerkelijk te gaan doen. Maar intussen komt Slovenië weer doodleuk terug in de tweede set. Want ze zijn zojuist op gelijke hoogte gekomen dat het blok van Nederland niet helemaal lekker hangt. Is het nu 14-14 in set 2. Ronald van Dam op dat nieuwe circuit daar. Je noemde het een beetje verboden in te halen circuit, hè? Ja, inderdaad. En daar heb je dan een kunstmatige middelen voor nodig. Zoals die uh, beweegbare achtervleugel om dat voor elkaar te krijgen. Dat lukte Mark, Mark Webber één keer bij uh, Jensen Button. Maar het was wel jammer voor de Australië dat hij daarna zijn pitstop uh, verknald. Althans, dat deden ze monteurs. Hij stond negen seconden stil. Dat is bij de quickfit misschien kort. Maar in de Formule 1 is dat uh, heel lang. En zo ligt hij nu op dit moment uh, vijfde achter Hamilton, Alonso, Button en Felipe Massa. De Ferrari-coureur is hem dus ook voorbij. Daarachter dan Rosberg en Sutil. En Schumacher op dit moment moment op de achtste positie. We hebben de eerste serie pitstops uh, gehad in de race en de enige van de mannen vooraan, en dat is de schot Paul Resta, die verdenk ik ervan dat hij het bij één stop gaat laten. De rest zullen we nog wel een tweede keer binnenzien. En de strijd waar het eigenlijk allemaal nu om gaat is natuurlijk de overwinning hier in Abu Dhabi in de voorlaatste Grand Prix van het seizoen, maar ook de tweede plaats in het kampioenschap. Daar staat op dit moment Jensen Button met 240 punten, Alonso heeft er 13 minder, die staat op 227, Weber staat vierde met 221 en ook Lewis Hamilton maakt in theorie nog kans op die uh, tweede plaats in de Eindstand, maar dan moet hij in ieder geval eens gaan winnen. En ja, hij ligt op koers. Hij heeft geen last van Felipe Massa, de man met wie hij al vijf keer dit seizoen botste. Want die ligt op dit moment op de vijfde plaats. En hij heeft de voorsprong nu van zo'n drie seconden op de Spanjaard Fernando Alonso. En veertien seconden op Jensen Button. We gaan het hebben over voetbal. Het Nederlands zelftal staat dinsdag voor de 38 e keer tegenover Duitsland. historische balans is licht in het voordeel van de Mannschaft. 13 keer wonnen de Duitsers. Oranje zeggen 4 10 keer. En 14 keer eindigt het duel onbeslist. En Bas Tegeler nam de geschiedenis van deze strijd door met Dirk Kuyt. En natuurlijk vroeg hij de aanvaller van Liverpool eerst even naar zijn herinneringen... aan die beroemde ontmoeting in 1988 tijdens de EK, toen ook in Hamburg. Toen zat ik voor de televisie. Uh, en uh, was ik 8 jaar, dus... Uh, ik denk dat ik dat moment voor het eerst voetbal echt bewust meemaakte. En dat is ook iets wat ik me nog altijd herinner, zoveel jaren terug. Dus uh, ja, dat was uh, een fantastische, uh, fantastische wedstrijd. En wat zijn nog meer dingen die jou te binnen schieten als je denkt aan Nederland-Duitsland? Wat natuurlijk door de jaren heen altijd wel een mooie confrontatie is geweest. Ja, er zijn uh, verschillende uh, confrontaties inderdaad. Maar wat, wat ja, meest bijgebleven is wel uh, het 88-verhaal en... Uh, Natuurlijk in 90 is er nog een keer een confrontatie geweest. Er zijn ook wat minder leuke confrontaties geweest. Maar uh, ja, bovenal blijft bij mij bijstaan dat het, gewoon, uh, ja, dat het voelt als een soort van derby. Ik kan het denk ik vergelijken met Feyenoord, Ajax, Liverpool, Everton, dat soort uh, taferelen. En, uh, ik denk ondanks dat het een vriendschappelijke wedstrijd is dat het toch, uh, ja, dat het toch een uitverkocht huis zal zijn. En dat beide ploegen uh, er enorm op gebrand zijn om uh, van elkaar te winnen. Wat weet je nog van de confrontatie Nederland-Duitsland in de Kuip in 2005? Dat was de laatste keer dat Nederland en Duitsland tegen elkaar speelden. Ja, ja. Nou, daar weet ik niet zo heel veel meer van. Volgens mij was het een gelijke spel. Ja, 2-2. En ja. volgens mij waren we in de eerste helft ongelooflijk goed. Ja. Dan werd het vlak na rust 2-0, twee keer Robben. Ja. En toen dachten we, nou, dat zit in de tas. En toen werd het dus 2-2. Ja, <laughs> uh, ja, dat zijn typisch de Duitsers. Die blijven altijd gaan, blijven altijd komen. En uh, goed, uh, laten we ervan uitgaan dat dat uh, aan komende dinsdag niet gaat gebeuren. Ja, maar dat weet je dus ook van tevoren, hè? want zo werkt het dus echt. Ja, nee, maar ik bedoel, de Duitsers staan erom bekend dat ze 90 minuten lang blijven gaan. Dat ze nooit opgeven en dat ze vanuit de meest onmogelijke posities uh, terug kunnen komen in de wedstrijd. En uh, goed, dat is een kwaliteit van hen en het is aan ons uh, om uh, ja, daar. Uh, ja. ...daar gewapend voor te zijn. Ja, tegelijkertijd is tijdens het afgelopen eh, WK een paar keer gezegd... ...Nederland speelt een beetje als Duitsland en Duitsland speelt een beetje als Nederland. Ja, klopt. Dat, klopt. dat, heb, dat, die, dat heb ik ook vaker gehoord. Ik vond Duitsland heel goed spelen. En uh, ja, ook wel verrassend uh, in de manier waarop ze uitgeschakeld uh, zijn... ...dat het toch wel vrij, uh, vrij makkelijk ging, want ik vond ze echt een heel, uh, heel sterk speler. En uh, ja, ik denk dat Duitsland bij de, ja, de toplanden hoort op dit moment uh, in de wereld. Dus daarom is het ook voor ons een enorme uitdaging om tegen hen te spelen. Eén dingetje nog, tot slot. Wat zijn de laatste drie doelpunten die jij hebt gemaakt? De laatste drie doelpunten? Even denken. Ja, volgens mij. Nee, nee dat klopt niet helemaal. Oh, ik nee? heb nog een, een goal gemaakt in de Carling Cup. Oh, die heb anders ik even gemist. Waren de, ja, anders waren ze met een heel toch geweest. Ja, want uh, San Marino, Uruguay en Zweden. Ja. En dus de Carling cup die was ik even ja. vergeten. Maar in de competitie, nul. Wat is er aan de hand? Ja, ik weet het niet. Ik hik een beetje tegen de 50ste Premier League goal aan. En uh, ik hoop dat het aankomend weekend uh, tegen Chelsea mag gebeuren. Ja, Chelsea en City voor de duur, dat is ook wel weer mooi, hè? Ja, nee, dat zijn uh, hele mooie wedstrijden. En voor ons uh, ja, ook een hele belangrijke in de competitie. En uh, ja, hopelijk uh, kunnen we daar twee hele goede resultaten halen. Daar komt nog bij dat we uh, voor de kwartfinale ook nog eens tegen Chelsea... voor de Carling Cup spelen de dagen na City. Dus wat dat betreft uh, staan er mooie weken voor de boeg. Duitsland, Chelsea, Manchester City en weer Chelsea. Dus uh, zijn niet de minste wedstrijden. Bas Stichler was dat in gesprek met Dirk Kuyt. En Bas Stichler hebben wij nu ook aan de lijn. Want we gaan praten natuurlijk over die aanstaande Interland. Uh, Bas, goedemiddag. Dag Tom. Um, want... Eerst maar eens heel even over de stemming rond Oranje... want er was een beetje gedoe en gefluit en dat hadden we nog niet gemogen. Maar die stemming rond het elftal, is die heel relaxed in de zin van zijn oefenwedstrijden? Waar hebben we het over? Of drie wedstrijden wat minder gespeeld... begint men zich toch hier en daar enige zorgen te maken? Nee, ik, ik denk dat Nigel de Jong het nog wel het aardigste verwoordde. die zei, uh, na aanleiding van dat gefluit en de wat misschien te kritische houding van het publiek... ik dacht niet dat er iemand overleden was. Uh, nou, volgens mij klopt dat. Um, nou ja, goed, kijk, het was niet goed. Het was niet leuk. En ik snap best dat als je uren in een auto of in een bus hebt gezeten... nog een stukje file hebt meegepikt, 50 euro voor een kaartje moet betalen... en een kwartier in de rij moet staan voor een broodje knakworst... dat je best chagrijnig wordt als je zo'n wedstrijd krijgt. Uh, maar ja, het is maar een oefenwedstrijd. En ik snap ook nog dat spelers denken, goh, ja, Zwitserland... maar over drie dagen of vier dagen Duitsland... dat ze daar, nou ja, toch op een andere manier naartoe leven. Dus het was niet goed, maar ik vond eerlijk gezegd... de reactie van het publiek een beetje overtrokken. Kunnen we wel stellen eh, dat die wedstrijd tegen Duitsland... dan komen we niet meer weg met een woord als vriendschappelijk? Want dit is wat dat betreft toch wel een echte test voor iedereen... een beetje hoe we ervoor staan dan, hè? Ja, dat is zeker zo. Ik moet zeggen dat ik... Uh, vriendschappelijk voetbal bestaat sowieso niet meer. Los van de tegenstander. Want vroeger werd, dat, werd er echt nog vriendschappelijk gevoetbal Tegenwoordig wordt er geoefend. Dat is echt een wereld van verschil. Ik heb wel de indruk dat zeg maar, de scherpe kantjes bij Nederland Duitsland... er ook wel wat af zijn. Dat is natuurlijk jarenlang wel echt zo ja. geweest. Ik heb de indruk dat nu gewoon het wordt gezien. Ook wel door de spelers zelf. Hoewel Van er nog wel wat andere dingen over zijn vanmiddag. Maar dat het wel wordt gezien als gewoon een mooi affiche. En dat zeg je wel terecht tegen een ploeg. Waarvan eigenlijk... Um, iedereen het wel over eens is dat ze met Nederland en Spanje... tot de favorieten behoren voor het EK. Ik geloof dat Frans Beckenbauer vandaag heeft gezegd... dat hij zelfs vindt dat Duitsland en Spanje, dus niet Nederland... maar Duitsland en Spanje, mijlenver voorliggen op de rest van Europa. Nou, dat mogen ze dan laten zien. Ja, we zijn benieuwd aan de dinsdag. Uh, dan even over vandaag. Ze hebben getraind in Den Haag. Zonder van de vaart van Persie. Ze zijn terug naar uh, Londen. Uh, zijn er wel uh, ja, blessuregevallen te melden? Is iedereen fit? Um, dat zijn heel veel vragen ineens. Zijn er blessuregevallen te melden? Nee. Zijn er toch mensen die niet getraind hebben of aangepast? Ja. Um, zijn er mensen die geblesseerd zijn geweest... en ook weer zijn teruggekomen? Ja. <laughs> en dan nu een volgorde van <laughs> belangrijkheid. Ja, de namen. Uh, van de Wiel was geblesseerd, speelde niet tegen Zwitserland... maar is weer hersteld van zijn liesblessure, Heeft vandaag gewoon meegetraind. Kan gewoon spelen. Um, tijdens de training begonnen de heren Matthijssen en uh, Heitinga... met het lopen van rondjes. En die zijn halverwege de training het veld afgegaan. En toen dachten wij, goh, zou dat erg zijn? En bij navraag leerden... Nee, die kunnen ook gewoon spelen. Daar is niet veel mee aan de hand. Beetje kleine pijntjes en voorzorg. En toen we daar net van waren hersteld... toen bleek dat ook Wesley Sneijder ineens rondjes ging lopen... en de koud opzocht. En toen dachten we, God, het zou toch niet. Maar ook daarop was het antwoord niks aan de hand. Ook voorzorg, klein pijntje hier, klein pijntje daar. Dus er is wel van alles gebeurd in de zijlijnen. Maar uiteindelijk blijkt als de uh, storm is gaan liggen... Dat iedereen gewoon inzetbaar is dinsdag. Ja, dus een, een, een sterkst mogelijke opstelling mogen we toch wel verwachten dat eh, jongens als Van Bommel en Stroop en dat blok op het middenveld weer gewoon terugkomt? Zeker, zeker. Ik denk dat Van Maarwijk dat ook al wist toen hij had besloten om Van de Vaart en de Jong centraal op het middenveld te zetten in de wedstrijd tegen de Zwitsers. Um, zo kan je het ook doen. Dat is dan wel weer de luxe die je hebt dat je eigenlijk voor die. Twee posities, vier behoorlijke voetballers tot je beschikking hebt. Nou ja, dan doe je het op deze manier. Dan kan je het ook een keer zien hoe het gaat als Van Bommel een Strootman er een keer niet zijn. Nee, maar die gaan gewoon spelen. Ik denk dat het namelijk ook bij de bondscoach wel zo is dat die voelt... dat je juist in deze wedstrijd, het, daar kijkt heel Europa mee. Um, dus je kan, je, je kan het je niet veroorloven om daar een slecht uh, figuur te slaan. Dat kan gewoon niet. Ja, en, en Huntelaar, uh, ondanks zijn uh, neusblessure, is dus gewoon ingezet, kan, kan worden ingezet. Want ja, Van Persie is er natuurlijk niet bij nu. Nee, die, die speelt gewoon. Uh, die heeft dat ook zelf vandaag nog maar eens gezegd tegen de, tegen de pers. Dat hij gewoon kan spelen en wil spelen. Nou ja, je zegt het al, van Persie is er niet. Nou ja, dan kan je maar tot één conclusie komen. En ja, dat is dat Huntelaar speelt. Nou, omdat Van Persie er niet is. En Van de Vaart niet. En Robben niet. En Afelaj niet. De spoeling wordt ook wel dun. We hebben natuurlijk een heel behoorlijk elftal met zeg 14, 15 buitengewoon goede voetballers. Maar ze dus een stuk of 4, 5 niet zijn. Uh, ja er moeten er niet nog meer wegvallen nu, want dan wordt het wel echt dunnetjes. Valt er tenslotte nog iets te zeggen over de Duitsers richting die wedstrijd van dinsdag? Nou, nou, Kloos was niet helemaal fit, die is begrijp ik weer terug. Uh, het idee zelfs is dat de Duitsers nu met Kloos en Gomez met twee spitsen willen gaan spelen tegen het Nederlands elftal. Missen natuurlijk ook wel wat mensen. Hè. Laam is er niet, Schweinsteiger is er niet. Um, ze hebben vrij veel jonge talenten. Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet. Want ik zie dat nationale elftal ook niet elke week spelen. Maar met Eusiel en Kedira en Kroos lopen er natuurlijk gewoon echt hele goede voetballers rond. Um, maar goed, normaal gesproken dus met Gomez en Klozer voorin. Dat wordt, een, ik, wordt echt een hele mooie confrontatie. En ik bedoel, dan kom je wel weer terug op waar we het zo even over hadden. Dan is het geen uh, vriendschappelijk voetbal, geen oefenwedstrijd. Maar dan voelt het bijna als een serieuze Interland. Een prestigewedstrijd. Dankjewel, Bas yes. Tegeler. Dinsdag dus op uh, Langs de Lijn te beluisteren. En Langs de Lijn begint dan die dinsdag al om half negen. Dan gaan we weer volleyballen. Ook een uh, oefenwedstrijd. Want vriendschappelijk bestaat niet meer. Ik heb ik net geleerd. Uh, Frank Wielaard, Nederland, Slovenië. Gisteren gewonnen we de eerste set. Maar gingen daar naar mis? En nu? En nu ging het de, de tweede set in ieder geval ook nog goed. Met dank voornamelijk in die tweede set aan uh, Niels Knapwijk. Die uh, uitstekend uh, die diagonaal aanvallen, een aantal, aantal keren doorzetten, ook een paar keer goed serveerde en een paar keer uh, goed blokkeerde. En zo uh, sleepte die Nederland bijna helemaal uh, hoogstpersoonlijk door die tweede set heen. En het laatste puntje werd vervolgens, de laatste twee puntjes werden gemaakt door Horstink. Eén keer omdat de zijn service slecht verwerkt werd. En vervolgens de drie meter aanval van Horstink door het midden... keurig binnengeslagen. En zo staat Nederland in de tweede hoefenwedstrijd tegen Slovenië. Niet zoals bij de eerste na twee sets op 1-1... maar keurig netjes op een 2-0 voorsprong in Wijchen. Dan we het hebben over judo. Eerder vanmiddag hoorde u hoe Guillaume Elmond... voor de elfde keer Nederlands kampioen werd... in de klasse tot 81 kilogram. En daarmee pakt hij een record af van Dennis van der Geest... die tien keer in zijn carrière Nederlands kampioen werd. Na zijn finale werd hij meteen opgewacht door collega Matthijs Weststraten. Dat is in de pocket, zeggen ze dan, hè? Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Joh. Hij is eindelijk in de pocket, kan ik nu zeggen, ja. Je maakt het nog wel even spannend. Ja, ja, heel lastig. Um, hij was een beetje afwachtend en uh, liep de hele tijd naar achteren. Hij maakte een beetje valse aanvallen. Ja, normaal internationaal word je dan bestraft, maar je zit in Nederland. Daar nou, hou ik rekening mee dat het niet zo best is. Dus ja, daar moet je wel op instellen. Hoe zat het nou met die spanning? Vooraf zei je, oh, het valt wel mee, maar als je daar dan toch staat...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 knop om? Ja, het ja, dus moet wel knop om, want het is een, een paar niveaus hoger. Dus uh, ja, dan moet ik wel zeker uh, <coughs> scherp zijn. En ja, de champagne. Ja, dank je wel. <laughs> Helmond was dat in gesprek met Matthijs Weststraat, Theo Plachard, uh, hij is kampioen, maar er zijn wel meer kampioenen natuurlijk, hè? Bijvoorbeeld in de klasse tot 70 kilo. Ja. Waarin Edith Bos op de tribune zit toe te kijken hoe het uh, gaat met de anderen. En Kim Polling, dat is de regerend kampioen. 20 jaar oud pas. In bezit van een Olympische nominatie. Heeft haar titel geprolongeerd ten koste van Anita Honing. Met Ippon ging heel makkelijk. En de mooiste partij in deze klasse was eigenlijk die van Polling. Tegen de andere titelfavoriete Linda Bolder. Gewonnen door Polling. Die dus terecht de nieuwe oude of oude nieuwe kampioen is. Zo je. Mag zeggen hoe je het wilt in de klasse tot 70 kilo. Goed, gaan wij weer eens hockey. Eerder vanmiddag, hoorde u Amsterdam lagen bij de vrouwen. Eindigt in 0-3. Iedereen is blijven zitten, hij heeft een hapje, een drankje genomen. En nu spelen de mannen van Amsterdam tegen SCRC, Geert de Groot. Ja, er zijn wat mensen bijgekomen, dit keer uit Beeldhoven. Want die willen natuurlijk naar hun ploeg, naar SCRC kijken. Dat het dit seizoen toch wel uh, aardig doet hoor, redelijk goed doet. Vijfde staan ze op de ranglijst met 17 punten uit 10 wedstrijden... voordat ze hier aan het duel tegen Amsterdam, waar het na 10 minuten spelen nog steeds 0-0 is voordat ze aan dat duel tegen Amsterdam de koploper begonnen. De koploper, de koploper die afgelopen week wat schade opliep... woensdag werd verloren in Rotterdam met liefst 6-4... waardoor het puntenaantal van 22 niet werd uitgebreid. En dat heeft Amsterdam nog steeds. Twee punten voor, nog steeds op Bloemendaal de nummer 2 en Rotterdam de nummer drie. En dan komt Pinoquet de nummer vier. En die hebben alle drie twintig punten. En daarachter dus SCRC. SCRC dat het, ik zei het al, goed doet onder de nieuwe coach, onder Adel Le Fuentes. Veel spelers verloren de afgelopen twee jaar nadat het daar een beetje in elkaar gezakt was. Na het dramatische afscheid, het gedwongen afscheid van Jacques Brinkman. Wat SCRC ook nog veel geld heeft gekost. Want de afkoopsom was behoorlijk die Brinkman heeft gekregen. En daar zijn ze langzamerhand toch redelijk goed uitgekomen. spelen in deze hoofdtranscompetitie een woordje weer mee zoals ze dat gewend zijn te doen. En doen het, uh, doen het uitstekend tot op dit moment tegen Amsterdam. Amsterdam, dat zei het al, uh, dat het uh, moet doen opnieuw zonder Floris Evers. Hij werd de uh, afgelopen week geopereerd aan de lies. Hij is er dus niet bij de international. En doelman Vering is er nog steeds wel bij. Maar op de bank zit uh, Jacob van der Hoeven. De tweede keeper van Amsterdam. Wat, wat is er aan de hand? Vering kan binnenkort en misschien wel vandaag vader worden. En dan ligt de telefoon op de duckout, op de, in de Dukhout. En dan kan die gebeld worden. En dan wordt hij gewoon gewisseld. Uh, zij uh, Coach staken van de Honert voor Van der Hoeven. Dan mag Vering gewoon naar zijn vrouw toe. En zijn toekomstige kind. Maar zover is het natuurlijk nog niet. We spelen, ik zei het al, ruim 10 minuten. Het is 0-0 tegen een uh, SCSC. Kijkend naar een SCSC. Dat het uitstekend doet tegen Amsterdam. We gaan nog even naar Ronald van Dam bij de Formule 1 is nog steeds Hamilton aan de leiding. Zeker. En uh, de avond valt over Abu Dhabi. Dit is een van de twee avondraces op de kalender. Singapore is de andere. Kunstlichten zijn nu aan de lampen. En het ziet er allemaal wel spectaculair uit. Hamilton inderdaad nog steeds. De man die leidt. Met vier seconden voorsprong op Alonso. Butten daarachter op de derde plaats. Maar die moet wel in zijn spiegels kijken. Want daar zitten Massa en Weber. Weber en Massa aan een stuivertje wisselen. Dat heb je dan met die beweegbare achtervleugels. Ze hebben twee zones op de circuit waar je dat mag gebruiken. Nou, wat gebeurt er? Weber gebruikt hem als eerste, haalt Massa 1... In de volgende DRS-zone is dat Massa die zijn achtervleugel gebruikt... en die dus wat sneller is. En Massa of Webber we weer terugpakt. Dus alles voor ons nog uit dat opzicht bij het oude nog. We rekenen 24 ronden van de 55 te gaan hier in Abu Dhabi. Nog een autosportbericht net voor drieën de fin Jari Matti. Latvala heeft de rally van Groot-Brittannië gewonnen. Het gebeurde dat het eerder op de dag topfavoriet Sebastian Loep uit de race was gestapt na een botsing. Hansman verzekerde zich vrijdag al van de wereldtitel... door opgave van de Finn Mikko Hervone, zijn enige overgebleven concurrent. En voor Loep was het al de achtste keer op een rij... dat hij de beste van de wereld was. Gaan we gaan er even uit voor het nieuws van drie uur... en daarna bij u terug met natuurlijk het hockey, judo, de Grand Prix... Formule 1, natuurlijk de ontknoping... en ook tennis, Federer tegen Tsonga, finale in Parijs. En langs de op één.